7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... de vrees voor een nieuwe burgeroorlog in Mozambique groeit. We gaan naar Australië, daar woeden op dit moment de grootste bosbranden ooit. Hoort u nu ook al meer over. Bij Jan van der Putten in het NOS Journaal.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 Nou, iets verder op de Noordzee uh, lopen er ook een aantal velden. En daar hebben we uh, wel duidelijk uh, kunnen maken dat dat uh, heel dichtbij ook andere gasvelden liggen. Dus...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 Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, James Clapper spreekt tegen dat er tientallen miljoenen telefoongesprekken in Frankrijk zijn afgeluisterd. Hij noemt de berichten daarover uh, misleidend en onjuist, bericht in de Franse krant Le Monde. Het klopt niet dat de inlichtingendienst NSE in een maand tijd meer dan 70 miljoen telefoontjes van Franse burgers heeft onderschept. staat in een verklaring en Clapper wil verder niet op details ingaan.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 En voor de mensen waarvan de woning te erg beschadigd is... ja, daar zou een andere oplossing voor gezocht moeten worden. De brand was tegen half elf geblust. Er is veel rook- en waterschade. De meeste bewoners mogen weer terug naar huis. Voor de anderen wordt onderdak geregeld. De VN-missie in Mali is niet zonder risico. Maar dat is geen enkele vredesmissie. Dat zei Bert Koenders in Nieuwsuur. We hebben natuurlijk dat bekende Srebrenica-syndroom. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar echt, de, de situatie is totaal onvergelijkbaar. Dat betekent niet dat er geen risico's zijn. Maar het is echt een heel ander conflict met hele andere tegenspelers. Met ook een hele andere uh, samenstelling van, van de troepen. Koenders leidt namens de VN de missie in het Noord-Afrikaanse land. De Nederlandse regering overweegt om drie tot 400 militairen naar Mali te sturen. Volgende week vrijdag valt daarover waarschijnlijk een definitief besluit. Volgens Koenders heeft Nederland er alle belang bij om deel te nemen aan die VN-missie. Hij wees op de bedreiging van extremisme en drugsmokkel. En ook is er volgens hem een moreel belang... aangezien Mali tot de armste landen ter wereld behoort. Een Iraanse drugshandelaar die zijn executie overleefde... wordt niet opnieuw opgehangen. Volgens de minister van Justitie zou een tweede executie... niet goed zijn voor het imago van Iran... De man van 37 werd twee weken geleden door een arts doodverklaard... nadat hij 12 minuten aan de galg had gehangen. Toen zijn familie de volgende dag zijn lichaam kwam ophalen... bleek hij nog te ademen. En hoe het nu met hem gaat is onbekend. Dan het weer nog vanochtend van tijd tot tijd zon. Vanmiddag kans op een bui en het wordt 15 tot 19 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen blijft het vrijwel overal droog, er zijn zonnige perioden en het wordt een graad of 16. De verkeersinformatie naar de ANWB, John Hoka. Met files op de A4 richting Hoogvliet daar staat 3 kilometer voor Benelux, dat komt door een ongeluk op de A15 richting Europort. Daar staat tussen pernis en Spijkenissen 6 kilometer. Dan de A8 naar Amsterdam, 3 kilometer bij Oost-Zaan, in Limburg, daar staat N270, Helmond wel in beide richtingen dicht tussen de aansluiting N277 en Dörne, dat komt door een mogelijk met een vrachtwagen en door werkzaamheden vertraging op de N57 richting Rotterdam. Daar staat tussen Rocanje en Afritbrille 4 kilometer. En over de ontwapeningsmissie in Syrië praten we zo dadelijk door. Tijdens de herinneringsweken staan we extra stil bij dierbaren die er niet meer zijn. Hun leven, hun liefde en het afscheid dat we van ze namen.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 NOS Radio Injournaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Inpakken en wegwezen, dat is de boodschap... voor bewoners van de Blue Mountains in Australië. De bosbranden laaien verderop. Volgens de Australische premier Abbott hoort het er allemaal bij. Look, fire is a part of the Australian experience. Maar de branden komen dit jaar wel erg vroeg. En vandaag wordt een hele zware dag. Ja, want het zijn slechte omstandigheden voor de Australische regio New South Wales. Heel slechte omstandigheden. Het is droog, heet en er staat een harde wind. En de autoriteiten hebben iedereen in het natuurgebied opgeroepen om te vertrekken. Onze correspondent Robert Partier is dat niet, uh, niet vertrokken is in de buurt van de Vuurzee in Springwood aan de rand van Sydney. Robert, de zwaarste dag tot nu toe. Hoe is het op het ogenblik? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat het moeilijk is om een overzicht te krijgen van uh, wat zich precies waar afspeelt...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 Uh, heel vaak hebben ze natuurlijk ook de kinderen op de achterbank en ze zijn of een dagje naar het strand gegaan, een dagje naar de stad gegaan, maar in ieder geval weg van de vuurhaarden. Hm. Wat kun je inmiddels, want je zegt het is moeilijk om uh, overzicht te krijgen, maar wat, wat kun je zeggen over de omvang van de branden? Nou, op dit moment is het eigenlijk het moeilijkste gedeelte van de dag. Het is uh, in de namiddag hier in Australië. Dat betekent dat het heel erg warm is. Uh, de wind uh, is aangetrokken tot nou, 90 kilometer per uur. En dat betekent dat het heel gemakkelijk is voor het vuur om zich te verspreiden. Het is moeilijk voor de brandweer om, om het uh, te, te doven. Uh, misschien hoor je wel de helikopters die over mijn hoofd vliegen. Uh, daar waar ik sta vliegen ze op dit moment af en aan. Maar in andere delen van de staat uh, waar misschien wat minder hulp is... daar uh, uh, laaien vuren opnieuw op uh, in, uh, en, uh, in Newcastle, dat iets ten noorden is van Sydney... Daar uh, wordt een snelweg op dit moment afgesloten. Er zijn andere gebieden waar, uh, men, uh, ja, waar het alle hens aan dek is. En het is juist door die uh, moeilijke omstandigheden ook moeilijk uh, te overzien... waar het vuur uh, nou nog wel bestreden kan worden... en waar het eigenlijk volledig uit de hand loopt. Ja, kun je nog wel, Robert, spreken van het bestrijden van de branden... of probeert de brandweer alleen maar uitbreiding te voorkomen? Ik denk dat dat uh, een, betere, uh, een betere klassificering is... Kijk, het, het idee is dat wanneer een brand niet in de buurt is van uh, de bewoonde wereld, dat de brandweer daar ook geen aandacht aan besteedt. Ze concentreren hun inspanningen eigenlijk alleen maar op die regio's waar het vuur gevaar kan uh, veroorzaken voor gebouwen of voor mensenlevens. Uh, dat betekent nog steeds in de Blue Mountains dat ze een enorm gebied te bestrijken hebben. Uh, de grootste brand uh, hier heeft een, uh, een uh, vuurlinie van liefst 1300 kilometer. Ja, probeer dat maar eens te controleren. En dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk. Hoe reageert inmiddels um, de Australische bevolking? Want we hoorden het uh, de premier net zeggen... dat het uh, bij Australië hoort, premier Abbott. Um, nou, dat klinkt misschien uh, wat, uh, wat rustig, zal ik maar zeggen. Een van de kopstukken van de Groene Partij in Australië... wijt de branden aan het beleid van, van Abbott juist. Hij zou een klimaatverslinder zijn. Heb je het idee dat die branden ja. verworden zijn tot politieke inzet? Nou, dat uh, kun je wel stellen, Jaan. Uh, er uh, zijn twee uh, kanten aan deze zaak. In eerste instantie, maar eventjes, die groene politicus die zegt dat het ligt aan het feit dat uh, Tony Abbott een klimaatverslinder is. Uh, die reageert daarmee op het feit dat de vorige regering een uh, nieuw soort belasting had uh, ingevoerd. Een beetje onder het motto van de vervuiler betaalt, hoe ze grote vervuilers extra belasting gaan betalen. Nou, uh, Australië verdient veel geld aan de export van steenkool. Die steenkolen werden natuurlijk duurder vanwege die, uh, vanwege die nieuwe belasting. En het eerste wat Tony Abbott uh, gedaan heeft als, uh, als nieuwe premier, is het afschaffen uh, van die belasting. Ja, daarmee zet hij zich natuurlijk in het hoekje van de, uh, uh, als, als vriend van de vervuilers. En hij reageerde zo rustigjes eigenlijk op, uh, op het feit dat die bosbranden in Australië voorkomen. Omdat hij uh, kritiek krijgt, zelfs van de VN op dit moment, die uh, uh, eerder deze week zeiden dat uh, klimaatopwarming ervoor zorgt dat Australië vaker te maken zal krijgen met bosbranden. Ja, hij wil natuurlijk uh, niet uh, bekritiseerd worden om zijn klimaatbeleid. En uh, reageerde daarom met de opmerking dat het er een keer bij hoort. En dat het iets was van alle tijden. Nou, correspondent Robert Portier in Springwood dus. Aan de rand van Sydney houdt voor ons uh, de bosbranden in de gaten in Australië. Robert, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Ook brand in Zeist gisteravond. Die brak uit in een seniorenflat. Er is een hoge rookontwikkeling vrijgekomen. En daar had de brand weer de meeste moeite mee. De bewoners konden hun huizen niet verlaten... omdat de hele gang vol met rook stond. Van welke verdieping komt u? Zevende. De hoogste verdieping. En hoe kwam u erachter dat er brand was? De huismeester kwam het vertellen. Dus ik moest me klaarmaken. Meenemen wat ik moest meenemen. En...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 Sjaak Haasnoot van de Veiligheidsregio Utrecht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik moet even heel kort, want het is heel druk hier. Oké. Okay. Uh, ja. Is het uh, duidelijk hoe de brand kon ontstaan? Nee, de oorzaak dat zal vandaag in de loop van de dag duidelijk worden. We gaan onderzoek naar doen. Uh, momenteel is de woning afgesloten. Dus kunnen, uh, ja, zodra het licht wordt, gaan wij uh, onderzoeken. Hm. Hoe kan het zijn? Uh, meneer Haasnoot, we zeiden het al. Het, het was snel geblust dat er toch uh, een slachtoffer is gevallen, een dood is gevallen en gewonden. Ja, ondanks de rook, door de grote rookontwikkeling. Ja, zijn er toch wat gewonden gevallen. En helaas ook een dodelijk slachtoffer. Uh, als je het niet erg vindt, moet ik het wel hierbij laten. Want ik sta op het punt om. Uh, ja. Om, uh, om uh, voor de televisie het een en Ja, te nou meneer Haasnoot, u bent nu bij ons in de uitzending... en u bent nu live, dus ja. we willen dit gesprek toch graag even met u afmaken... als u het niet erg vindt. Okay. Ja. Ja. Um, meerdere uh, uh, gewonden, Marcel Zijtel, en een dode... en u zegt, um, ja, niet, niet te voorkomen eigenlijk... komt het daarop neer, helaas? Nou ja, de, de, de brandweer heeft gedaan wat ze konden doen. Ze waren zo snel mogelijk te plaatsen. Alleen de rookontwikkeling was zo heftig en snel dat er uh, ja, toch wat slachtoffers. En helaas een nodig slachtoffer is gevallen. Ja, wat gebeurt er met de bewoners die niet meer terug kunnen? Uh, daar is vannacht uh, opvang voor geregeld door de gemeente. Die zijn allemaal opgevangen door familie of die hebben uh, de nacht uh, ja, in de opvangplaats van de gemeente uh, doorgebracht. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor deze groep, uh, oudere mensen, uh, een hele grote impact heeft om zo verplaatst te worden. Ja, dat is een hele grote impact, ja. Wat merkt u daarvan? Uh, op dit moment merk ik er weinig van. Er is nog weinig beweging hier in de flat. Uh, ja. Nou, gaat u maar gauw naar tv, meneer Haasnoot. Oké, okay, dank u wel. Ja, u ook bedankt. Kwart over zeven is het. U luistert naar de NOS Radio in Journaal Live. Groeiende zorgen in uh, Mozambique uh, zijn er. Vrees bestaat dat er opnieuw een burgeroorlog uh, gaat uitbreken. Nu de oppositiebeweging, na 21 jaar, het vredesverdrag heeft opgezegd. Correspondent Koert Linda hebben contact met Koert. Het gaat om een vredesverdrag uit 1992. Kun jij nog even schetsen de omstandigheden toen en, en wat er is afgesproken toen? Zuidelijk Afrika was toen nog uh, in, in de greep van blanke racisten in Rhodesië. Uh, Zimbabwe en zuidelijk Afrika. En in dat regionale speek, steekspel was Mozambique een uh, centraal punt geworden. Daar zetten de blanke racisten uit Rhodesië en Zuid-Afrika een terreurbeweging op. Die heette RENAMO. En uh, RENAMO voerde op een uiterst brute wijze oorlog tegen het regime van Mozambique... dat de bevrijdingsstrijders in Zuid-Afrika en Rhodesië uh, steunde. Een oorlog waarbij 1 miljoen doden vielen... ...en een geheel vernietigd Mozambique eigenlijk het gevolg was van deze oorlog. Waarom heeft de oppositiebeweging dat vredesverdrag opgezegd? Uh, boven, vooral omdat Renamo gefrustreerd is. Uh, het krijgt geen posities binnen het overheidsapparaat. Het voelt zich gemarginaliseerd. En dat ligt deels aan... De voormalige terreur-guerilla-beweging uh, van AMO zelf... die in het meerpartijen-systeem zijn weg niet heeft kunnen vinden. Het democratische spel niet goed uh, heeft uh, gespeeld. En eigenlijk in hart en nieren altijd een vechtersgroep is gebleven. Uh, ja, en, en de wapens dus heeft behouden, Koert? Bestaat er inderdaad de kans dat de gevechten weer uitbreken? Ja. Ze hebben... Uh, 300 man onder de wapens uh, hebben ze mogen houden. Ze hebben zeker zelf nog wapens. Toen Renamo leider Afonso de la Clama. Uh, zo gefrustreerd was dat hij zich vorig jaar terugtrok. Terug op zijn voormalige guerrilla-basis in de jungle. Uh, sindsdien zijn er wat aanvallen geweest in Mozambique. En tot maandag, begin deze week. Toen altijd uh, het Mozambicaanse leger de aanval op die basis van, uh, van Renamo. Renamo leidde de clama vluchten. Renamo zegt in het vredesverdrag uh, op... gisteren heeft Renamo een politiepost aangevallen in uh, midden Mozambique. En nu wacht iedereen met vrees op wat er gaat gebeuren. Staan we aan de vooravond van een Nieuwe Oorlog. Ja. Vragen alle Mozambicanen zich af. Ja, en ook het Witte Huis heeft uh, haar zorgen daarover uitgesproken. Hè? Over uh, escalatie. Wat is jouw inschatting, Koert? Hoe moeilijk dat ook is? Is er ...daadwerkelijk een risico dat er opnieuw een burgeroorlog uitbreekt? Het risico bestaat uh, zeker. Vele burgeroorlogen die etkeren natuurlijk altijd nog een tijdje door... ...na een vredesverdrag. Maar in dit geval is het twintig jaar vrede geweest. Hoge economische groei in uh, Mozambique. Eigenlijk kan iedereen tevreden zijn. Uh, de situatie is dramatisch veranderd in de regio. Er zijn geen blanke racisten meer om Renamo uh, te helpen. Dus ik denk dat de kans op een... Volledige burgeroorlog klein is, maar de kans op hit-and-run acties van Renamo is groot. En dat past natuurlijk het imago aan van het land. Buitenlandse investeerders, dan gaat de economische groei verdwijnen en dan zit Mozambique alsnog in het de problemen. Maar een burgeroorlog zoals twintig jaar geleden, nee, ik denk niet dat dat nog, nog mogelijk is. Correspondent Koert Lindeijer, ja, dankjewel. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Sahoka. Grootste probleem was de A15 net. Hoe staat nu? Nou ja, het begint wat minder druk te worden daar, Marcel. Er staat al 4 kilometer bij Spijkenissen na een ongeluk. En daardoor staat ook vast op de A4 richting Hoogvliet. 3 kilometer verknopend Benelux. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Want vanwege koperdiefstal rijden er tussen Maastricht en Valkenburg geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. We gaan weer naar Koevoorden. Waar uh, Mino Remmers vanochtend een interessant verhaal optekent, Mino. Je hoort nu een onheilspellend geluid. Hè? Dat nou. komt uit de bodem van een uh, gloednieuw gebouw hier in Koervoort. En daar kunnen ze treinen lossen. Treinen die komen uit Duitsland over een Duits stuk spoor op Nederlands grondgebied. Waar komt deze trein vandaan? Deze komt uit Hongarije. Wat zit erin? Maïs. Helemaal vol maïs. Helemaal vol met mais, ja. ja. En nu kijkt een beetje of het allemaal goed is. Dat ja, klopt. Ja, en dan lopen we nu de hal in. Want dit is een gloednieuwe graansilo. Waar deze enorme trein... En het is echt een van de eerste. En ik heb er de volledige regie over. Want als ik tegen twee mannen zeg... Met een wit pak aan en een grote steeksleutel in de hand... Dat die gelost kan worden. Dan gaan ze dat doen. Doe maar hoor. Het draait nu een grote... Graanwagon open. Je hoort dat het begint te lopen. En het onheilspellende geluid dat we hoorden is een transportband, hè? Ja, dit is een, uh, wat we zien is een stortput, een stortbunker. En in die stortbunker kan een wagon, u ziet hier een wagon boven staan, daar zit zo'n 60.000 kilo maïs in. En in uh, een kwartier tijd wordt die bunker gelost. Dus uh, de mannen hebben nu net een, een klep opengedraaid. Het mais stort naar beneden in die put. En via een geavanceerd systeem gaat die mais volledig automatisch de graanterminal binnen. We moeten iets op afstand staan, want het stoft enorm. Maar het maakt ook heel veel herrie. We zijn bij het bedrijf Graco Hoeverde. Een logistiek centrum... Ik zei, het is een paar voetbalvelden groot. Het zijn er dertig, hè? Dertig voetbalvelden groot. Ja, dertig voetbalvelden groot. En hier. dit is de gloednieuwste investering? Ja, dit is een uh, investering en die gaan we van, vanmiddag officieel openen. Dat hebben wij eigenlijk nou al gedaan, hè? Dat hebben wij nu eigenlijk al gedaan, <lacht> zeker. En, uh, nou, dat is voor Nederland nieuw uh, zo'n, uh, wat u ziet, zo'n put. En het, de, zoals u ook kunt zien, is deze volledig overdekt, overkapt. En dat betekent dat we dus onder alle weersomstandigheden hier kunnen laden, uh, kunnen, treinen kunnen lossen. En dat is ook belangrijk, want het gaat om producten voor de, de industrie. Dit gaat, uiteindelijk wordt dit gebruikt door, uh, door boeren, voor het vee... en dus, dat is voor, straks weer voor menselijke consumptie. Dus dit voldoet aan alle eisen die er zijn gesteld. Het is allemaal gloednieuw, het is een enorme investering. En dat terwijl ditzelfde bedrijf ooit van de Graaf, transportgroep... heel veel vrachtwagens hadden die op de weg... het is daarna in Amerikaanse handen gekomen, dus het weer doorverkocht. En toen was er een moment dat dit bedrijf eigenlijk failliet was... Ja, dat klopt. Er dat uh, was niks meer van over? De, nee, het was een faillissement in 2009. En dat is het goede moment geweest om weer in te stappen. Dus samen met een paar... Uh, wat een enorme problemen. gok. Uh, nou ja, ondernemen brengt altijd risico's met zich mee. Maar wij uh, hadden wat ervaring met dit gebied. En we hadden wat ervaring met deze locatie. En met de mogelijkheden die we hier hebben op het gebied van spoorvervoer. Op het gebied van ruimte. En dus hebben we toen gezegd... Uh, in een crisis moet je juist proberen te gaan investeren. En dat hebben we gedaan... Met een enorm complex en met dit nieuwe losstation... waar nu zo'n beetje de eerste wagon waar wij bij staan... gelost wordt nog voor de officiële opening, zou ik maar zeggen. Die is eigenlijk vanmiddag. Een enorme investering van hoeveel miljoen? Van enige miljoenen. Ja. In de orde van een grootte van een miljoen of drie. En dat terwijl onze betere route nog steeds helemaal niet goed is aangesloten op Duitsland... is hier in Koevoorde wel gelukt. Uh, wij hebben hier in Koevoorde de spoorfaciliteiten... Om zeg maar, zowel Rotterdam te verbinden als uh, via Duitsland het Europese achterland. Dus er kunnen hier nog heel veel meer treinen uh, zeg maar, gaan lopen vanaf Rotterdam. En in die zin, uh, de komende jaren op de Betuwe lijn zijn er nog wat problemen. Kom met die treinen maar hier naartoe. Ze hebben er zin in, in Koervoorde en weten het om te zetten in geld. Vanochtend Myno Remmers dus. Bij die uh, private lijn van de Duitsers en uh, de Graan Terminal. We gaan het hebben over Syrië. Want de oppositie in dat land weigert mee te doen aan de Syrië-conferentie. Volgende maand in Genève. Alleen als de besprekingen gaan over het afzetten van Assad als president... dan wil de oppositie wel meedoen. Het gisteren duidelijk na een gesprek in Londen van de vrienden van Syrië. Dat is een groep van Arabische en Westerse landen. We gaan praten met Coco Defensiespecialist van het instituut Klingendaal. Ja, die oppositie... Die staat toch eigenlijk niet alleen? Ook Verenigde Staten en Groot-Brittannië willen wel van Assad af. Ja, iedereen wil van Assad af, maar men werkt een beetje een agenda af. Waarbij uh, sommige dingen voorgaan, andere dingen pas achteraan komen. Dus de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kunnen nu bijvoorbeeld eigenlijk niet zoveel doen. Want die afspraken met het Syrische regime in het kader van de zoektocht naar uh, vernietiging Chemische wapens. Die heeft nu even voorrang. En de gematigde oppositie die moet eigenlijk maar toekijken, moet afwachten totdat deze klus eerst geklaard is. En ze vechten bovendien nog op twee fronten: uh, natuurlijk tegen het Syrische leger van Assad, die strijd die gaat niet zo goed, uh, to say the least. Want uh, ze verwijnen de verliezende hand op dit moment. En aan de andere kant worden ze ook nog eens een keer aangevallen door. Uh, uh, radicaal islamitische strijders, vooral in het noorden van het land verliezen ze erg veel terrein ook aan deze mensen. En uh, zij moeten dus hun aandacht verdelen en zijn een beetje op het ogenblik de dupe van het hele spel. Mm. En cynisch gesproken komt dat uh, eigenlijk het westen een beetje goed uit, dat, uh, dat Assad nu uh, uh, meehelpt met het zoeken naar die chemische wapens, uh, want uh, daardoor kan hij niet te hard worden aangepakt. Oké, okay, ja, en dat is ook het verhaal van uh, Sigrid Kaag, hè? de Nederlandse die aan het hoofd staat van de OPCW-missie in Syrië. Zij geeft aan, in het Engels weliswaar, dat uh, Syrië goed meewerkt... met de VN en de organisatie. Laten we even luisteren naar haar. We hebben heel goede verhaal met de Syrische regering op het meest senior level Er is continuële coöperatie, samenwerking. Die de secretaris-generaal en de directeur-generaal van OPCW hebben ook in recente statements En we bouwen op dit, omdat we hebben één gemeenschappelijk doel: de elimination van het programma. which is een benefit voor all, en vooral de Syrische mensen. Ik kan mij voorstellen dat deze opmerkingen van Kraag positief zijn voor het imago van Assad. Of hoe kijk jij daar tegenaan? Kan? Ja, uh, in, cynisch gesproken natuurlijk wel. Uh, uiteraard zijn de bedoelingen fantastisch. Chemische wapens weg, wie wil dat niet? Dus, uh, en en Assad weet dat. Hij zegt, uh, ik ga ontzettend goed mijn best doen. Ik ga jullie laten zien tot juni volgend jaar, tot en met juni volgend jaar. Want dan moeten al die chemische wapens weg zijn. Ga ik mij voorbeeldig gedragen in dit opzicht. Want dat geeft hem een soort licentie tot die tijd. Niemand durft hem aan te pakken. Hij is degene die bijna alle uh, uh, door de OPCW gevonden... opslagplaatsen van chemische wapens ook kan controleren. Hij maakte zelfs zo bond dat hij een week of twee geleden... Uh, een overwinning boekte op uh, uh, de, de Syrische oppositie ergens op het slagveld. En zei: van, uh, Kijk eens even wat, wat goed ik dat gedaan heb. Want nu kan ik jullie helpen om deze chemische wapens op te plaatsen die hier in dit gebied zich bevinden. Om die op te ruimen. Dus heb ik het niet goed gedaan. Ja, ja, iedereen kan zeggen: van uh, knarsen tanden weliswaar. Van uh, ja, fantastisch Assad. Maar we willen je eigenlijk weg hebben. Maar zeggen ze nu even niet te hard. Nee, maar goed, als die OPCW-missie uh, voorbij is, dan is natuurlijk die burgeroorlog niet voorbij. Kan het dan toch zijn dat het voor de Verenigde Staten de kous dan af is? Um, nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, je hoort ook natuurlijk uh, John Kerry als van, hij uh, van de vliegtuigtrap afkomt... zegt hij van, ik kan me niet voorstellen dat deze man, Assad... Uh, de volgende president nog eens een keertje zal zijn van, van Syrië. Dus lippendienst genoeg. Maar aan de andere kant, ze kunnen op dit moment niks doen. En uh, ja, naarmate de ambtstermijn van Obama verloopt... hij is dan nog niet helemaal afgelopen. Uh, maar stel dat die chemische wapens volgend jaar werkelijk opgeruimd zijn dan komt die vraag natuurlijk weer terug. De burgeroorlog gaat door, zijn we toch van plan om in te grijpen? Uh, de vraag zal weergesteld worden, maar naarmate de ambtsermijn van Obama verloopt... ik zei het al, zal, zal de animo daarvoor dalen. Ja, en ondertussen uh, is het volk in Syrië natuurlijk er het slechtste af. Hè? We laten deze week ook verhalen over uh, het uithongeren van de bevolking... in hun voorstad van Damaskus. is uh, bepaalt geen hoopgevende ontwikkeling toch voor het Syrische volk? Nee, dat is het niet. De wanhoop is groot. Men ziet dus in het noorden dat uh, uh, ja, het volk... Uh, en laten we ook even zeggen, gewoon de gematigde oppositie... eigenlijk een beetje het kind van de rekening aan het worden is. Uh, ze worden te weinig geholpen, althans zichtbaar geholpen... want de Amerikanen doen achter de schermen wel iets... maar naar hun oordeel in ieder geval veel te weinig. Ze worden te weinig uh, geholpen om deze strijd te overleven... en ze zien echt met schrik... En angst en beven de komende negen maanden tegemoet. Want uh, ze zeggen, ja, op het ogenblik staan wij onderaan het lijstje bovenaan staan nou die chemische wapens. Uh, de, de, de islamitische oppositie die moet natuurlijk bestreden worden. Dat zou ook prioriteit hebben. Um, uh, gisteren hebben ze in Londen uh, gezegd, uh, ja, wanneer uh, jullie in Geneve 2, 23 november, moet die conferentie doorgaan met Assad willen praten. Wat is dan eigenlijk jullie doel? Uh, dan willen wij eigenlijk helemaal niet eens meedoen, want Assad ja. moet gewoon weg. Dat moet misschien zelfs bijna een voorwaarde worden voor de deelname aan die conferentie. Dus vredesvooruitzichten zien er heel slecht uit... en het Syrische volk de, is op het ogenblik de grote verliezer. Ko Co Corlijn van het instituut Klingendaal. Dank je wel, Ko. is hartstikke los. Prachtig. Nou, onvoorstelbaar. Tja, wie had dat verwacht? Na knappende kabels en afscheurende boulders... gisteren lukte het opeens. Die Belgische viskotter kwam opeens vlot. Straks, na half acht, een reportage.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 Ga deze herfst op avontuur, op de Veluwe. Overdag herten en wilde zwijnen spotten en genieten van de kleurrijke bossen. En daarna heerlijk overnachten midden in de natuur. Ontdek het op geldersestreken.nl. Gelderland levert je mooie streken. De Rabobank is verkozen tot beste private bank. Door Incompany 100, het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid. Samen sterken. Rabobank.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 Radio 1. En het is half acht, we gaan naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. In Noord-Holland was gisteravond laat een lichte aardbeving. Uit gegevens van het KNMI blijkt dat er op zeven kilometer uit de kust... tussen Bergen en Castricum een beving was met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. De oorzaak is mogelijk gaswinning, er zijn geen meldingen van schade. De extreemrechtse partij Gouden Dagenraad krijgt geen geld meer van de Griekse overheid. Het Griekse parlement heeft daar met grote meerderheid een streep doorgezet. De leider van de Gouden Dagenraad en twee parlementariërs zitten vast... want ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. De VN-missie in Mali is niet zonder risico, maar dat is geen enkele vredesmissie, zegt Bert Koenders, zei hij in Nieuwsuur. Hij leidt namens de VN de missie in het Noord-Afrikaanse land. De Nederlandse regering overweegt om 300 tot 400 militairen naar Mali te sturen. En volgende week vrijdag valt daarover waarschijnlijk een definitief besluit. En Nederlanders nemen gemiddeld 21 keer per jaar de trein... en leggen daarmee 1024 kilometer af. land komt daarmee in de top 10 van Europese landen... waar reizen per trein relatief populair is. Internationale Spoorwegunie en de Zwitserse OV-organisatie... deden onderzoek naar reisgedrag in Europa. Zwitsers nemen gemiddeld het vaakste trein 51 keer per jaar. En dat zijn de hoofdpunten. Bij weerplaza.nl, Michiel Zevereen, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Hmm, wat wordt het uh, vandaag, Michiel? Uh, behoorlijk ander weer dan gisteren. Niet meer die, die extreem hoge temperaturen... maar nog steeds wel zacht voor de tijd van het jaar. Vanmiddag zo'n van 17 graden aan zee tot 19 graden langs de oostgrens. En verder vanochtend nog geregeld zon. Maar we zien de bewolking vanuit het zuiden al toenemen. In Limburg kan al een buitje vallen. In Zuid vlaanderen ook een spatje. En dat zijn de voortekenen voor de middag. Want dan komen er meer wolken en gaan er her en der buien vallen. De wind neemt ook toe... Winkracht 6 tot 7 aan zee, dus het is, uh, we zien vanavond in het nieuws geen beelden meer van mensen die in zee lopen, denk ik. Nee. Uh, ook nog windstoten tot 80 km per uur. Dus het is enigszins herfstachtig, maar vooral vanmiddag, want vanochtend is het nog heel vriendelijk weer met de zon. Ja, en temperatuur blijft ook aangenaam. Ja, 17 tot 19 graden. Heel misschien lokaal langs de Oostgrens 20 graden. Maar uh, ja, dat is eigenlijk nog veel te hoog voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is 13 graden normaal. Dus ja, daar zitten we ver boven nog steeds. Michiel Severin, tot over een uur. En dat is best aangenaam. Hoe is het op de weg, John Hoka? Nou, het is in ieder geval geen drukke ochtendspits. Veel mensen zijn namelijk met vakantie. Langs de file staan ten zuiden van Rotterdam... onder de a 15 richting Europoort. Daar staat na een ongeluk tussen knopen Van Plein en Spijken is het 13 kilometer... Daarom staat het verkeer ook vast op de A4 richting Hoogvliet. Drie kilometer knopend Benelux. En op de A16 richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht. Er staat inmiddels een zes kilometer file. En de ook is ook afgesloten. En ook afgesloten is de N270. De weg Helmond-Wel is in beide richtingen dicht. Tussen Deurne en de aansluiting met de m 277 Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Al het verkeer wordt lokaal omgeleid. We bellen zo dadelijk met de politie Limburg. Want in Maastricht houden ze rekening met de ontvoering van een meisje van 15 jaar. Ze is alleen niet als vermist gemeld. Straks meer. Hé, hey, ZZP'er. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All Zakelijk. En dan naar upcbusiness.nl. Waarom u voor een hergeschaar van stiel kiest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 Vijf over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik zei het al. De politie in Limburg houdt ernstig rekening dat, uh, mee dat gistermiddag in Maastricht een meisje is ontvoerd. Het meisje van ongeveer 15 jaar zou volgens getuigen tegen haar wil een auto ingetrokken zijn. We hebben contact met Hans van Kruchten van de politie Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we houden een slag om de arm. Uh, u doet dat ook? Is, is het een ontvoering? Weet u het al? Nee, dat weten we niet. De situatie is afgelopen nacht uh, niet uh, verhandeld in die zin dat we weten wat er precies is gebeurd... en uh, al helemaal niet dat we weten uh, om wie het gaat. Dus we houden inderdaad rekening met een mogelijke ontvoering... en om geen tijd te verliezen, mocht het inderdaad zo zijn... zijn we meteen uh, op, uh, opgestart met een onderzoek. Wat weet u wel, meneer Van Kruchten? Wat hebben getuigen gezegd? Nou, Zoals, ik al zelf, uh, zoals u al zelf in de inleiding zei... dat er uh, een getuige heeft gezien dat rond vijf uur op de beeldsnijdersdreef in uh, Maastricht... Uh, ja, een meisje van rond de 15, 16 jaar... toch vermoedelijk tegen haar wil in een uh, volkswagen... vermoedelijk caddy is uh, getrokken met enig uh, geweld... waarna de auto uh, ja, met spoed is vertrokken. Uh, dat is uh, wat we weten. Uh, ja, het is natuurlijk opvallend dat we daarnaast... geen vermissing hebben gemeld gekregen... Mm. en dat we niet weten of A, het allemaal uh, serieus is bedoeld... nogmaals, daar gaan we zeker van uit... maar B, om wie het gaat... Zou het kunnen, meneer Van Kruchten... want hij houdt natuurlijk met alles rekening... dat het een enigszins gestreste vader was... die um, zijn dochter tot de orde riep en meetrok in de auto... Omdat, die, omdat ze ergens op tijd moesten zijn. Zou dat kunnen? En Zo kunnen we nog wel diverse andere scenario's noemen. Dus we houden wat dat betreft alles open. Het kan ook zijn inderdaad dat het in een relationele sfeer ligt. Dat het gaat om gescheiden ouders. Maar het kan ook... Uh, nog veel ernstiger zijn. Maar, maar waarom houdt u, want, want heel even, hè, want het verhaal wat u nu vertelt... aan de hand van, van verhalen van ooggetuigen... dat zou dan toch ook kunnen gaan om een, een opvoedkwestie, ik noem maar iets. Waar, waarom gaat u ervan uit, eventueel ook dat daar sprake zou zijn van geweld, bijvoorbeeld? Nou, omdat we het enerzijds niet weten en anderzijds geen tijd willen verliezen... is er sprake van een misdrijf. En dat is ook de reden bijvoorbeeld dat we meteen een melding hebben verspreid... wat ook weer reacties heeft opgeleverd. Mm -hmm. En aan de hand daarvan zijn ook weer auto's gecontroleerd... binnen korte tijd nadat wij de melding hebben gekregen. Ja, maar de omstanders waren... Verliezen. Nee, dat begrijp ik. Maar de omstanders waren kennelijk ook geschokt door wat er gebeurde. Zeker, ja. Het heeft veel indruk gemaakt op degene die het gezien heeft. Ja, het kan ook gaan om een geheel verkeerde grap, hè. Dat komt ook voor. Ja, dat zou kunnen. Maar nogmaals, dat zetten we voorlopig nog even achteraan in het rijtje en sluiten we dat uh, niet uit. Dat weer... houden we voorlopig nog keer Nee, dat houdt u er ook niet van om daar wel volop in te zetten op deze zaak. Nee, we zetten er zeker volop in. Zeker omdat het waarschijnlijk om een uh, minderjarig iemand gaat. Nou, dat maakt de zaak natuurlijk nog, uh, zet de zaak nog meer onder druk. Dus wij uh, ja, wij gaan er voorlopig zeker door met dit onderzoek en willen ook de mensen oproepen om informatie te geven. Ja, wat weet u over het meisje? Wat kunt u zeggen? Nou, wat we weten is dat het gaat om een blank meisje van rond de 15 jaar. Ongeveer 1,65 meter lang. Bruin los haar tot op de schouders. Ze draagt een blauwe spijkerboek en een wit t-shirt met een blauw vest. En ook bruine gympies en ze heeft een normaal slanke postuur. En over die mannen weet u ook meer? Ja, wat we daarvan weten is dat de persoon die uit het busje is gestapt en het meisje, meisje heeft meegenomen... is een blanke man van ongeveer 45 jaar. 1,85 groot. Met een zwarte broek, zwarte sweater, zwarte schoenen. En hij droeg verder een zwarte pet met een capuchon eroverheen. En er zat nog een man achter het stuur en die had een baard en droeg een bril. En een zwarte, haar, ja, dat is de informatie die we hebben. En in de auto gaat om een zwarte Volkswagen, vermoedelijk een caddy type. Een soort van bedrijfsauto. En er wordt gesproken over mogelijk een witte kentekenplaat met zwarte letters. Dat klinkt als Duits. Dat zou kunnen, maar er zijn meerdere landen die in Wittekenten geblad als achtergrond hebben. Ja, dat is waar. Ik neem aan dat u meer wilt weten. Mensen kunnen zich melden? Mensen kunnen zich graag melden als ze meer informatie hebben via 0900 8844. En dan melden dat het gaat over de mogelijke ontvoering in Maastricht. Hans van Kruchten van de Politie Limburg. Hartelijk dank voor uw informatie. Bedankt. 0900 dus, 8844. Meld misdaad anoniem kan natuurlijk ook altijd. 0800 700 7000. 7000. Het is tien minuten over half acht. Wij gaan naar de sport, naar Filip Koker. Filip, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. En dus gaan wij praten over Ajax. Helaas verloren bij Celtic met 2-1. Um, wat is er nog mogelijk in de pool momenteel voor Ajax? Laten we dat eerst maar even bespreken, Filip. Nou reëel gesproken moet Ajax nu wel afscheid nemen van het idee dat het kan overwinteren in de Champions League. Een derde plaats ten koste dan van Celtic zit er nog wel in. Dan moeten ze wel over, over twee weken thuis winnen eerst van Celtic. En dan kunnen ze eventueel na de winter dan de Europa League in. Dat is, dat is nog wel reëel. Wat eh, kan Ajax zichzelf verwijten Filip? Wij zagen Ajax af en toe behoorlijk spelen. Goed tikken ook, ook kansen creëren en dan toch verliezen. Ja, Frank de Boer was ook wel trots, hè? na afloop, zei hij. Ja. En hij vond dat zijn team goed gespeeld had. Dat zei hij overigens ook in de wedstrijd afgelopen weekend tegen, tegen Twente. Die eindigde in 1-1. Hij is vaak erg tevreden, waar het publiek nogal kritisch is. Maar ja, het publiek in Amsterdam is natuurlijk altijd kritisch. En journalisten ook, dat horen ze ook te zijn. Maar je zag toch wel dat het, dat het enthousiasme van Celtic... daar moet die ploeg het van hebben. Want kwalitatief schieten ze wel tekort. Dat, dat het toch wint van het controlevoetbal wat Ajax wil spelen. Ajax maakte zichzelf niet altijd even makkelijk. Dat wil vanuit balbezit. Daar begint alles mee. Bij balbezit willen ze dan kansen creëren. Dat is heel erg moeilijk. Want ja, er staat daar ook nog een tegenstander. En die willen dat weer niet. Maar ja, dat, dat lukt dan niet echt in die in die laatste fase. En dan uh, creëert Ajax heel veel kans als ze eenmaal achter staan. Vooral. Nee. Maar ja, dan, dan lukt het toch weer niet. Dus uh, uiteindelijk uh, kun je toch zien dat, dat Ajax ook weer verliest door onervarenheid, Daardoor veroorzaken ze een penalty voor Celtic. En dat het toch weer niet lukt. De, de vrije val van de, uh, van de Nederlandse teams in Europees voetbal, dat is toch wel pijnlijk te noemen dit seizoen. Ja, dat is het zeker. Um, die andere wedstrijd in deze pool, de kraak tussen AC Milan en Barcelona, eindigde gelijk. Hoe heb je die wedstrijd ja, me ervaren? Messi, hè? Weer Messi. Zal niet hè. Ja, Milan had weer eens de kans om, om te winnen. Barcelona speelde eigenlijk helemaal niet zo goed. En, uh, maar ja, Messi had er geen zin in. Hè. Die krijgt weer, weer een kans. En dan proberen drie spelers van Milan proberen hem omver te duwen. Want je zou denken: ja, dat is een flow. Dat is ook zijn bijnaam. Hij nee, is, is nauwelijks 1,40 meter hoog, bij wijze van spreken. En, maar ja, hij is niet, niet om ver te duwen en hij, en hij schiet gewoon binnen. Ja, is dat hoger dan Sneijder? Daar hebben we het niet over, okay. Dat Daar zou, zou niemand iets over durven moeten zeggen. Nou, even kijken naar andere hoogtepunten. Ik kan mij voorstellen, Philip Dortmund. Ja, Dortmund is, is een hoofdwind dat ze toch winnaar weer, weer van, van Arsenal. Dortmund is toch alweer een van, de, een van de favorieten om een halve finale of een finale te bereiken. Dat is toch knap, want je denkt dan Bayern München. Dat is een van de beste teams van Europa momenteel. Maar vlak ook Dortmund niet uit. Doen jullie dat vooral niet? Dat doen wij zeker niet. Nee. Philip uh, kom, of kunnen we nog de biografie doen? Oh, van Alex ja. Ferguson. Ja, laten we dat ja, doen. Uh, ja. uh, gisteren kreeg je het even doen? We Ja, laat Levert het, laten. het, het ah, nog onthullingen op Philip? Ja. Ja, dat is echt om te smullen. Heel Engeland die, die, de, de smult van die biografie. Het heet ook gewoon mijn, mijn Autobiografie. Hoe simpel kan een titel zijn? Het zou eigenlijk beter Mijn Afrekening kunnen heten. Want ja, hij haalt uit naar iedereen. En dat is natuurlijk fantastisch om te lezen. Want doorgaans uh, ja, was Ferguson niet zo loslippig tegen de pers. Hij had ook een enorme hekel aan journalisten. Vooral aan de BBC. Hij had uh, trouwens ook een hekel aan scheidsrechters. Hij had een hekel aan de Engelse Bond. Hij had een hekel aan collega-trainers zoals Wenger en Benitez. En hij blijkt toch ook wel een hekel te hebben gehad... naar sommige spelers waarmee hij gewerkt heeft. Wie met name? Ja, nou, bijvoorbeeld voor Beckham. Hij ging toch door als iemand die een hele goede band had met David Beckham. Dat is allemaal schijn. Nou, nou, dat was in het begin ook zo. Maar eigenlijk is er iets veranderd op het moment... dat die uh, Spice Girl zangeres Victoria Adams tegenkwam. Toen vond uh, Ferguson, toen is hij wat uh, veranderd. Toen leefde hij niet meer echt voor zijn vak. Toen was het geen wereldtopspeler meer. En toen wilde hij vooral beroemd zijn... en niet meer met voetbal bezig zijn. Dat zijn er behoorlijk harde uitspraken. No, no. En over Roy Keane ja, is hij ook eigenlijk genadeloos. Want die man die had elk lichaamsdeel onder controle. Behalve zijn tong, zegt hij. <lacht> Hij was, hij was maar bezig. Ja, en uh, ja, hij, hij oordeelt over die twee ook toch iconen van Manchester United. Hij zei, uh, Beckham moest weg van mij omdat hij groter dan een manager wilde zijn. Roy Keane moest weg omdat hij de manager zelf wilde zijn. Heerlijk. Over Nederlandse spelers is hij wel redelijk uh, complimenteus overigens. Hij vindt, uh, van der Sar vindt hij geweldig... Uh, uh, Jaap Stam was een grote fout van hem om Jaap Stam weg te sturen. Had hij eigenlijk nooit moeten oh, doen. En okay. Ruud van Nistelroo heeft hem ooit uitgescholden, daarom moest hij weg. Dat laatste was overigens wel bekend. Maar er staan ontzettend veel sappige onthullingen in. Het is een geweldig boek. Heerlijk. Nou, Misschien moeten we er nog wat langer over praten. Morgen of zo, Filip. Dankjewel. <laughs> Elke dag. Joehoe, hoi. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Het spektakel is voorbij, niks meer te zien vanaf de dijk bij Petten in Noord-Holland. Sinds donderdag lag daar die gestrande garnalenkotter vast op de strekdam. Duizenden mensen kwamen erop af. Ze zagen hoe de afgelopen dagen twee pogingen om het schip vlot te trekken mislukten. Maar bij de derde poging gisteravond lukte het wel. Nou, ze zijn alles een beetje aan het vastzetten. We gaan hopen dat die straks losgaat. Ze zitten er weer allemaal klaar voor. De mannen met de verrekijkers... Zeg maar de deskundige. Ja, als ik het zo bekijk dan zou je zeggen van het eh, ligt eigenlijk wel vrij gunstig zo. Als je een beetje knap water krijgen, dan, eh, dan lukt het misschien. De gezinnen met de picknick mee en zelfs een kunstschilder. Het gaat om de, de opwinding die je ervan krijgt. Het is een uh, zoeken naar een juiste compositie. Een uh, schip wat zo eigenlijk uh, op het strand ligt. Ja. Eigenlijk. Omdat het niet hoort zo? Omdat het niet hoort, precies. Ja. Ja. U vindt eigenlijk dat hij er wel mooi bij ligt? Ja. ja. <laughs> u zegt, zo heeft het veel meer kunstwaarde. Ja, dit is uh, vandaag of straks niet meer, weet ja. je wel. Als het lukt, hè? Oh, ja, Als het lukt, ja. Want het dan lukt. heeft u hem in ieder geval geschilderd. Bij mij gaat het niet meer ja. los. Poging 3 vanavond, iets na zevenen. Moet de goede zijn, want de komende dagen zal het water een stuk minder hoog stijgen. Om half zeven zou het trekken beginnen. Hoogwater is iets na zevenen, maar dan opeens veel eerder dan verwacht. Rond kwart over zes, gerommel, het schuren van het schip. Met één korte ruk trekt de sleepboot aan de andere kant van die lange kunststofkabel, de Z75, weer los. Hij is hartstikke los. Prachtig. Nou... Onvoorstelbaar. Zo simpel was het. Ja, zo simpel was het. Toen dat? Onverwacht. Ja, ja, ja. Nou, ja, heel mooi toch. Het schip drijft weer en wordt snel de zee ingesleept. Je denkt als het gaat niet lukken, het gaat niet lukken. En hops, dan ging die. Ja, helemaal geweldig. Het geeft echt een kick, ja. dit. Dan ben ik te laat of nog ja. niet is je al weg. Ja. Gelukt. Ja. Hoe laat was het? Grote teleurstelling bij de mensen die te laat komen. Ik woon hier aan de overkant en ik hoorde op een gegeven moment een hoop gejuich. Dus ik heb alles meegemaakt hier. En het moment, uh, suprem wist ik, ja, de sneu. Ja. <laughs> de hele beker ben ik hier al en dan komt het net te laat. Hè? Jammer, hè? Dat is ook flauw dat ze dan uh, te vroeg beginnen, ja, hè? Ja. Ja ja, ja, ja, ja. En dan is het voorbij, het spektakel... dat het dorpje Petten dagenlang bezig heeft gehouden. Ja, nou, het ramptoer uh, is nou weer over... Ook een beetje jammer, hè? Ja, ja. Het levert het dorp wel op. En dan begint het ook nog eens meteen te regenen. Ja, het is nu afgelopen, ja. Vijf dagen werk, dus dat uh, <laughs> weer ook wel eens tijd. Snel ja. naar huis allemaal. Ja. ja. Goedemorgen. Dag. Goedemorgen. Ja, het zit erop. Hij is weg en vlot. En tijd van de Wiel zag het gebeuren. John, we hebben wat onrustige ochtendspitsen gehad de afgelopen dagen. Ondanks ja. de herfstvakantie. Hoe is het nu? Nou ja, toch ook wel een beetje onrustig. Wel 43 kilometer, wel minder druk. Nog wel een paar ongelukken erbij gekomen sinds een kwartier geleden. Eh, onder de A15 zijn ze weer opnieuw op elkaar geknopt bij Rotterdam-Charles in de richting Europoort. Daar staat 2 kilometer en daar is de rechterrijst ook dicht. Op de andere rijbaan staat een vrachtwagen stil bij Kropend Van Plein. Eh, daar staat 2 kilometer file. Die vrachtwagen blokkeert daar de rechterrijst ook. En veel vertraging door een ongeluk... op. Bij A16 richting Rotterdam. Dan staat tussen knopen Zonzeel en Randweg Dordrecht 9 kilometer. Bij Randweg Dordrecht is de linkerrijs ook dicht. Bosbranden dan in Australië houden de Australiërs en de hele wereld eigenlijk al weken bezig. Moeten op dit moment zo'n 60 branden in de deelstaat New South Wales. Zondag is de noodtoestand daar uitgeroepen. Dat de kans bestaat dat de grootste branden zich gaan samenvoegen. De verwachting is dat het ergste nog moet komen. In ieder geval vandaag, want de omstandigheden zijn zeer slecht. Het is droog en heet en er staat een stevige bries. We gaan erover praten met de specialist natuurbrandbestrijding Adriaan Ter Huurne. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat ook, dat ze het vandaag daar erg moeilijk gaan krijgen? Ja goed, het is voor ons natuurlijk ook op afstand volgen. Maar alle berichten die je meekrijgt vanuit Australië is dat het vandaag wel hele slechte omstandigheden zijn. Zoals u zelf al zegt, hoge temperaturen, een lage luchtvochtigheid die heel erg belangrijk is. En een hele harde wind die het vooral heel erg moeilijk maakt om de brand goed te bestrijden. Wat gebeurt er dan op zo'n moment? als Al die, factoren, die negatieve factoren bij elkaar komen? Ja, eigenlijk is, kun je wel spreken van een worst case scenario. Uh, alle dingen die je als brandweerman niet wilt bij een natuurbrand... Uh, die hebben ze daar nu wel. Hmm. Uh, ja, het ontstaat eigenlijk een, uh, ja, bijna letterlijk en figuurlijk een uh, explosieve uh, situatie. Kent u het Dat gebied is... daar trouwens? Ik ben er zelf al eens geweest, okay. uh, dat is in 2007 geweest. Uh, ben ik ook in de Blue Mountains geweest, dus ik, ik ken het gebied een beetje. Maar ja. goed, dat, dat is natuurlijk maar heel even geweest. Ja, maar het is totaal ongerept, het, het, het is groot uh, met enorme diepe ravijnen, uh, veel bos. Ja, is heel het veel... überhaupt mogelijk om daar als brandweerman uh, te opereren? Het is wel mogelijk, maar het is wel gelijk een hele extra moeilijke factor om erbij te komen. Want ja, meestal blussen we de branden en dat gebeurt daar ook met brandweerwagens. Maar zoals u zelf al zegt, het is ongerept. Dus de mensen moeten te voet het terrein in. En met behulp van luchtsteun, dus helikopters en vliegtuigen. Maar dat maakt het wel extra lastig inderdaad. En dan met die harde wind, vooral de harde wind, dat zal de moeilijkste factor zijn die ervoor zorgt dat de brand enorm snel uitbreidt. Ze hebben geloof ik afgelopen weken op een dag een brand gehad... die ja. op één dag 35 kilometer uh, zeg maar is uitgebreid. Dus, ja, en dat was nog niet eens de ergste dag, die moet dus vandaag komen. Ja. Meneer Tehune, we hebben het idee dat we uw mobiele telefoon af en toe horen. Kunt u hem in een hoek gooien? Ik, hij is uit, maar ik zal oh, hij is nog zo. verder weg. Ja, heel verder goed. Weg. <laughs> um, even over die bestrijding. Want um, ja, is er eigenlijk sprake van bestrijding? Want is het niet zo dat je in dit soort natuurgebieden het maar moet laten uitbranden... en proberen dat het uh, ja, binnen de perken blijft? Ja, dat klopt. Uh, het, is een, uh, het zijn natuurlijk enorme oppervlaktes. Uh, die kennen we in Nederland helemaal niet. Uh, dus het, ja, ze zullen keuzes moeten maken... Um, men gaat het gebied in kaart brengen uh, en men zal gaan inzetten op de gebieden waar men denkt dat men hem tegen kan houden en waar het ook het grootste risico oplevert. Dus bijvoorbeeld een dorp dat bedreigd zal worden of een industriegebied. Dus, uh, en andere gebieden, dat zal in overleg met uh, natuurbeheerders, dat doen we in Nederland ook, uh, wordt misschien de keuze gemaakt om het uit te laten branden. Hmm. En wat wat wat we ook wat we in Nederland niet zien, maar in andere landen wel, en ook in Australië is. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat de brandweer zelf uh, bepaalde gebieden al in brand steekt om zeg maar de brandstof weg te halen, zodat als het vuur het er dan werkelijk uh, op dat moment daarbij komt, dat er geen brandstof meer is en dat hij dan uh, zeg maar stopt of dooft. Ja, kan je dat gecontroleerd doen? Een brand dat, ontsteken? Dat, dat, ja, dat kan wel, maar dan ben je ook weer afhankelijk van heel veel omstandigheden. En ja, dus dat is op dit moment wel heel erg lastig. Omdat ja, als het brandweer nu zelf iets aansteekt, hebben ze met dezelfde omstandigheden te maken. De harde wind, de droogte. Dus het is heel erg riskant uh, om dat te doen. En ja, dat kan soms zijn dat ze dat inderdaad op het laatste moment weer afblazen, ja, en dan moet je wachten totdat de brand komt, en ja, dan heb je weer een groot risico. Ja, dat heet de Black Line, geloof ik, ja. zo'n corridor inrichten. Maar ja, met harde wind helpt dat natuurlijk ook niet. Die, die wind nee. is, is het, het gevaarlijkst, ja. De wind is op dit moment uh, de gevaarlijkste factor die de meeste risico's met zich meebrengt. Uh, je zou soms in sommige gevallen kan volstaan vo worden met een stoplijn, zoals we dat dan in Nederlands noemen, van, uh, van een meter breed, ja. maar ja, met die harde wind uh, is een meter breed natuurlijk ook. Daar ben je zo overeind. Ja, het vliegvuur en de wind, ja, de, de hoge vlammen die waaien er zo overheen. Dus dat is heel erg lastig inderdaad. Het zal een combinatie moeten zijn van de, de aanval op de grond... en de, de, de, de luchtsteun met water vanuit de, de vliegtuigen en helikopters. Ja. Hoe zwaar is dit fysiek voor brandweermannen? Ja, dit is enorm zwaar. Ja, We zeggen binnen de brandweer wel eens... Natuurbrandbestrijding is de eredivisie van de, binnen de brandweer. Uh -huh. Uh, je hebt natuurlijk al de, de hogere temperaturen... die nu rond de 30 plus ligt uh, in Australië. Sure. Ja. Dan heb je uh, je pak... Dat zijn wel iets dunnere pakken dan waar de woningbrandbestrijding mee gedaan wordt. En dan vooral het, het slepen met slangen. Een slang vol met water is al heel erg zwaar. De handgereedschappen die ze daarbij gebruiken. Ja, dat is enorm fysieke uitputtingsslag voor de brandweermensen. En dat is ook een van de zaken die ook, waar men ook rekening mee moet houden in de actiecentra waar men de, de acties voorbereidt. Ja. De uitputting van de brandweermensen. Ja, er zijn ook enorme aantallen om zeg maar daar, die worden ingezet om die roulatie een beetje, te krijgen zodat mensen ook hun van rust hebben. Ja, ja, precies. Precies. Ja. Adrian de Huurne, fijn dat we u even konden spreken vanochtend. Ja, graag gedaan hoor. Dan gaan we naar Mino Remmers, want onze verslaggever heeft zojuist ongeveer de eerste graanwagon gelost van een gloednieuwe losinstallatie in Koevorden. Daar opent vanmiddag het bedrijf Graanco de eerste losinstallatie aan een Duits spoor. En dan gaat het om een miljoenen investering in crisistijd. is er een achter, is die. Ja. En dit. Oh, dit is vol toch? Deze is vol, ja. Er zitten een, uh, gemiddeld in dit soort wagons drie compartimenten. Drie, ook los. En uh, het is per deel moeten we hem lossen. We beginnen, normaal gesproken beginnen we bij het achterste compartiment van de wagons. Maar er was even een probleem, dus het middelste compartiment hebben we nou gelost. Mais uit Hongarije. Mooi werkje dit. Super mooi werk. Ja? En een hele goede baas. Want het bedrijf was eerst nagenoeg failliet eigenlijk. Ja. En u bijna uw baan kwijt. En ik bijna mijn baan kwijt. En Want ik heb het nu... kwam in Amerikaanse handen en toen werd het weer doorverkocht. En toen ging het helemaal mis. En kijk nou eens. Een gloednieuwe silo. Een gloednieuwe silo. En alles... u met een wit pak, een stofbril en een stofmasker. Uitstekend. Alles werkt goed, perfect. Wij zorgen ook goed voor onszelf. Ook lichamelijk, alles moet goed weven. Wie had dat gedacht in de crisis? Ik niet. En wie wel, weet ik niet. Hartstikke oh, mooi werkje, hè? Hartstikke mooi werk. Altijd al met treintjes willen spelen, natuurlijk. <lacht> Altijd met treintjes op spelen, ja, ja hoor. <lacht> het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. De Zwarte Piet-discussie domineert de voorpagina's van de ochtendkranten. Uitspraken van vn Verhind Shepard. Hebben flink wat olie op het vuur gegooid, zo blijkt. Blijf van Sint en Piet af, kopt het AD vanochtend. De Telegraaf kiest ook duidelijk stelling en meldt dat Shepard snel moet te vervangen. En dat niet alleen. De voorpagina, een foto van de zwarte vrouw Shepard dus. En daarnaast de kop Zeur Piet Shepard krijgt de roe. Ja, op sociale media gaat de discussie verder. Zo heeft de Piet. Ja, op Facebook inmiddels 466.000 duimpjes omhoog gekregen. Allemaal mensen die vinden dat Sinterklaas en Zwarte Piet moet blijven. Nou, de discussie is niet nieuw, maar dat wist u al. Veel mensen delen ook een fragment uit Sesamstraat van 1987. Daarin legt Gerda aan Pino uit dat zij Sinterklaas helemaal niet zo leuk vindt. Voor heel veel zwarte mensen, grote mensen en kinderen is het helemaal geen feest. Nee? Nee. We kunnen bijna niet vrolijk zijn. Nou, en ik heb er genoeg van om voor Pieterbaas uitgemaakt te worden. Ja. En het zat. Ja. Hier. Maar weg. Nee, maar... Ik, ik wist echt niet dat je het zo erg vond, hoor, Gerda. Al nieuws ook vanochtend. Het nieuws over de boete van 1 miljard dollar voor de Rabobank... kwam te laat voor de krant. Maar in het Financiële Dagblad wordt duidelijk... dat de bank zelf ook nog wel een appeltje te schillen heeft. Volgens het FD heeft de Rabo-vastgoedgroep... voor ruim 21 miljoen euro beslag gelegd... op de privéwoning van de notaris Jan-Karel Kloek... Dat is de huisnotaris van Jan van Vlijmen, hoofdverdachte van de grootste vastgoedfraude... rond het bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. Tot slot nog even naar de Volkskrant. Een opmerkelijk kunstwerk daar in Praag. Het is paars, 10 meter hoog, dobbert in de Moldau bij de Karelsbrug... en stelt een enorme opgestoken middelvinger voor. En de locatie van het kunstwerk laat niets te wensen over Pal tegenover de Praagse Burg, de residentie van de Tsjechische president. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.